Reputatiecoaching podcast nummer 150. Gisteren had ik weer een bijzondere ervaring als gevolg van een van mijn instructievideo's. Dat ging over een reputatielek, zoals ik het maar noem, of citation, kaping of bedrijfsmelding diefstal. Google gaat de strijd aan met gehackte sites die foute content verspreiden. Ook heeft Google een nieuw concept gelanceerd met als codenaam AMP. Wat dat is hoor je zometeen. Sinds begin deze week heb ik voor Reputatiecoaching een officiële Google Mijn Bedrijf pagina... in plaats van een Google Plus pagina. En nu kan ik zelf reviews verzamelen. En daar ben ik ook druk mee bezig. Twitter laat je me tegenwoordig ook video's via het web uploaden... zij het met wat restricties. En welke dat zijn vertel ik je zo. Als laatste onderwerp voor vandaag heb ik natuurlijk ZMVL2...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 Voordat ik de overige onderwerpen voor vandaag, even een in zekere zin grappig, maar aan de andere kant ook een uitermate leerzaam intermezzo. Luister wat ik nu weer tegenkwam, of meemaakte eigenlijk. Gisteren werd ik op het telefoonnummer van reputatiecoaching gebeld door een boze manier. Die wilde meteen zijn bedrijfsvermelding van de site Mr. What af hebben. Ik vertelde dat ik Mr. What niet ben, maar dat ik gewoon een instructievideo online heb geplaatst waarin ik mensen uitleg hoe ze zich kunnen aanmelden bij de site Mr. What.nl. Die boodschap leek niet over te komen. De persoon die mij belde, vertelde met verheven stem... dat zijn bedrijfsvermelding op Mr. Watt stond met het telefoonnummer van zijn directe concurrent. En dat mocht onder geen beding. Het moest en zou er nu en vandaag en meteen vanaf moeten. Nadat ik mijn antwoord een paar keer had herhaald, bedaarde de beller... en vertelde hij dat hij even intern zou overleggen hoe hij hiermee zou omgaan. Ik heb nog wel gezegd dat ik mijn best wilde doen om hun vermelding vermijden te krijgen... Eerlijk gezegd betwijfel ik of mijn boodschap werkelijk goed is overgekomen, ik ben benieuwd. Maar wat kun je hieruit leren? Het kan dus gebeuren dat je een reputatielek hebt, zonder dat je het weet. Een dergelijke reputatielek kan ervoor zorgen dat klanten of opdrachtgevers die op zoek zijn naar jou, stiekem worden doorgeleid naar je concurrent, waardoor je dus business misloopt. Zorg er dus voor dat je op alle sites waar dat kan, je bedrijfsvermelding claimt. Dan kan die tenminste niet zomaar door anderen worden afgenomen of aangepast. Wat je verder nog moet doen is af en toe alle vermeldingen op Google zoeken waar wel je bedrijfsnaam maar niet jouw telefoonnummer bij staat. Typ op Google daartoe je bedrijfsnaam in, gevolgd door een min tekentje en je telefoonnummer tussen aanhalingstekens. Dus bijvoorbeeld reputatiecoaching spatie min aanhalingstekentje 084-8831556 aanhalingstekentjes. Soms moet je iets variëren met spaties in je telefoonnummer om nog meer sites te vinden, maar je krijgt zowel een idee hoe het werkt. En dan nu over op de onderwerpen die ik eigenlijk vandaag op de planning had staan. Vorige week meldde Google dat het haar algoritme weer flink heeft aangepast, met dit keer als doel om agressiever gehackte sites met spam te filteren. Deze verandering is van invloed op circa 5% van alle zoekopdrachten en dat is best omvangrijk. Aanleiding hiervoor is dat tot op heden Google in 2015 al een toename van gehackte sites van meer dan 180% heeft waargenomen. Dus vond zij het belangrijk hier actie op te ondernemen van Google is volgens haar zeggen om zowel mensen die op zoek zijn naar in informatie als website-eigenaars te beschermen. Op deze manier voorkomt Google dat mensen per ongeluk bijvoorbeeld malware of andere content van inferieure kwaliteit downloaden. En als gevolg hiervan kan het gebeuren dat het aantal vertoonde resultaten voor sommige zoektermen afneemt. Heet van de naald. Google introduceert AMP. AMP staat voor Accelerated Mobile Pages. Het is een open source initiatief voor content publishers om geoptimaliseerde content voor mobiele apparaten slechts eenmaal te creëren en vervolgens overal direct te laten laden. Vorige week maakte Google ook bekend dat nu wereldwijd meer zoekopdrachten van mobiele apparaten worden uitgevoerd dan vanaf desktops. Dus deze verschuiving naar contentconsumptie via mobiele devices vraagt ook om nog betere performance van websites op smartphones en dergelijke. ANP-HTML is een nieuwe manier om geoptimaliseerde webpagina's te maken die direct laden op mobiele devices. Het is ontworpen om zogenaamde smart caching te ondersteunen, een voorspelbare performance te leveren en tegelijkertijd prachtige, moderne, mobiele content te vertonen. ANP-HTML beduurt voort op bestaande webtechnologieën en is verder niet gebaseerd op templates en dergelijke. Hierdoor kunnen contentproducenten gewoon doorgaan met datgene waar ze goed in zijn, het produceren van content. Al met al moeten dus mobiele websites versnellen. Ik heb het meteen door middel van een plugin geactiveerd op mijn site om te zien wat het in de toekomst gaat bijdragen. To be continued. Afgelopen maandag was ik bij de maandelijkse bijeenkomst van Social Media Club Apeldoorn, ook wel bekend onder de naam hashtag SMC055. Het onderwerp van de avond was beeldverhaal. Na afloop heb ik zoals altijd zo snel mogelijk een board gepubliceerd, met daarin de tweets van de avond op chronologische volgorde. Dit story board heb ik ook opgenomen in de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl 150. Ik was gevraagd om een blogbericht over de avond te schrijven, dus ga ik er hier niet verder in detail op in. Binnenkort kun je op de site van Social Media Club Apeldoorn het blogbericht lezen. Ooit begon ik met reputatiecoaching op Google Plus als Google Plus pagina maar na ruim twee jaar neemt het zulke vormen aan dat ik het tevens een lokale presence wil geven en bovendien reviews voor reputatiecoaching wil kunnen verzamelen op Google. Daarvoor moet je dus een lokaal bedrijf aanmaken met een Google Mijn Bedrijf pagina. Vanaf dat moment zit je met twee pagina's, je originele Google Plus pagina en je Google Mijn Bedrijf pagina. Dat is vervelend, want waar moet je nu berichten posten en, wanneer en waar ga je mensen volgen? Dat wekt alleen maar verwarring. Gelukkig heeft Google daar een oplossing voor. Je kunt namelijk een Google Plus pagina en een Google Mijn Bedrijf pagina samenvoegen. En als je alles goed hebt staan is het binnen een paar minuten gepiept. Ik had het in het verleden al een paar keer gedaan voor opdrachtgevers maar toen is het er altijd bij ingeschoten om een video te maken. Dus vond ik het eerder deze week het uitgelezen moment om dan eindelijk een instructievideo te maken van het samenvoegen van de Google Plus pagina en de Google Mijn Bedrijf pagina van reputatiecoaching. Deze instructievideo kun je bekijken in de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl Als reputatiecoach geen reviews hebben op Google Plus, dat is natuurlijk totaal ongehoord. De oorzaak hiervan was dus dat ik ooit de pagina was begonnen als een gewone Google Plus pagina waarop je geen reviews kunt verzamelen. Maar sinds ik eerder deze week de pagina's heb samengevoegd en wat luisteraars heb gevraagd naar reviews, heb ik inmiddels het minimale aantal van vijf reviews ontvangen waardoor de sterretjes ook in de zoekresultaten zullen worden vertoond. Sterker nog, de teller van reviews staat al op 6. Het duurt meestal even totdat de sterren worden vertoond. Ze komen dus niet direct als je de magische grens van 5 reviews hebt bereikt. En op dit moment heb ik zelfs dus 6 reviews en ook nog geen sterren in de zoekresultaten. Ik heb ooit eens geho ergens gehoord of gelezen dat je soms het verschijnen van de sterretjes kunt bespoedigen door tijdelijk op je Google Mijn Bedrijf pagina even de URL naar je website te wijzigen. Bijvoorbeeld in die van de contactpagina in plaats van de hoofdpagina. Google zou dan je Mijn Bedrijf pagina binnen een paar minuten opnieuw spideren en indexeren, waarna je dan de sterretjes meteen zou moeten kunnen zien. Nou, ik kan je vertellen dat de URL vrijwel meteen binnen enkele minuten wordt gewijzigd, maar dat het niet bijdraagt tot het sneller laten verschijnen van de sterretjes in de zoekresultaten. Ik wacht nu al een paar uur en ik zie ze nog steeds niet. Een kort nieuwtje over Twitter. Voorheen kon je alleen video's vanaf je smartphone uploaden naar Twitter. Maar sinds vorige week kan dat ook vanaf het web. Twitter twitterde hierover. Your phone shouldn't have all the fun. Videos can now be uploaded to Twitter via de web. En een paar links en plaatje. Er gelden wel een paar beperkingen. Zo kan het bestandsformaat alleen MP4 zijn en H met H.264 en AAC audio. De minimale resolutie is 32x32 pixels... De maximale resolutie is 1920x1200 en 1200x1900. De breedte-hoogteverhoudingen zijn 1 staat tot 2,39 en 2,39 staat tot 1. De maximale frame rate is 40 frames per seconde. De maximale bitrate 25 megabit per seconde. Videobestanden mogen maximaal 512 MB zijn. De video's mogen een maximale lengte van 30 seconden hebben. En je kunt geen mensen taggen in video's. Tot zover over de nieuwste ontwikkeling van Twitter: video's uploaden vanaf het web. Vorige week had ik je al een flinke dosis tips gegeven voor zoekmachine-verantwoorde linkbuilding. Dus hoe je veilig, bovenal kwalitatief goede links naar je site kunt verkrijgen. Vorige week was deel 1 en daar ga ik nu dus mee verder. Vandaag krijg je deel 2 van me. Kijk ook eens naar de mogelijkheid voor een creatieve samenwerking met andere lokale bedrijven waar je nu al mee samenwerkt, of die je zou aanbevelen bij jouw klanten, of daar een gemeenschappelijk belang voor jullie beiden in kan zitten. Is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om gezamenlijk over en weer korting aan te bieden of iets samen te gaan doen met een gemeenschappelijke leverancier? Je zou een kortingbon van de andere leverancier kunnen geven als iemand bij jou voor een bepaald bedrag koopt of een bepaald lidmaatschap heeft en dergelijke. Wees creatief. Zo zou bijvoorbeeld de lokale shop voor mobiele telefoons 10% korting kunnen geven aan alle klanten van een lokale computerzaak en vice versa. En dit moet natuurlijk niet alleen via een korte tekst onderaan de kassabon, maar via een link over en weer waarbij beide ondernemers deze korting bij de andere partij op hun website aanbieden. Idealiter vermeld je niet alleen de link, maar ook de bedrijfsnaam, het adres, de postcode, de plaats en het telefoonnummer, oftewel een citation. Dan wat anders. Heb je een vacature voor je bedrijf, post deze dan in de lokale en nationale vacature sites. Dit kan je ook weer links naar je site opleveren. Ga niet als een bezetende tekeer om te voorkomen dat je een bepaald patroon ontwikkelt dat wordt doorzien door de zoekmachines waarna je mogelijk afgestraft wordt. Vermeld bij de vacature natuurlijk je bedrijfsadres, je postcode, plaats, telefoonnummer en de website-informatie, om zo een volledige, en zij het misschien ongestructureerde, citation te verkrijgen. Sommige vacature sites staan je niet toe naar een willekeurige pagina op je site te verwijzen. Zij eisen dan vaak een aparte vacature pagina op je site waarna je verwijst. Vind lokale en nationale vacaturesites op Google met zoekopdrachten als vacature en stad, of vacatures en stad, banen in stad, landelijke vacatures, alle vacatures, vacature aanmelden, vacature en aangeboden functie, vacature 055, dus bijvoorbeeld met kengetal, in dit geval als je in Apeldoorn een vacature wilt aanmelden of zoeken. Of zoek je specifieke student, dan kun je extra zoeken met trefwoord studentenbaan. Ook zijn er speciale sites waar je stages kunt aanmelden als je een stageplek hebt. Is dit relevant voor jou? Ga dan een paar mooie links verzamelen op dit soort sites. Ja, misschien een beetje een dooddoener, maar vorige week had ik het alleen over gastblogs schrijven. Je kunt natuurlijk ook zelf gaan bloggen. Want met goede content kun je ook links naar jouw content verdienen. Redenen om zelf te gaan bloggen zouden kunnen zijn... Het geeft mensen een reden om jou te kiezen voor je concurrenten. In tegenstelling tot je concurrenten help jij daadwerkelijk als je goede, waardevolle en educatieve content biedt. En dat is overigens precies ook wat ik doe. Mensen helpen door mijn kennis te delen. Hiermee krijg ik links naar de site en ook opdrachten. En het houdt mensen op je site. Want hoe langer ze op je site verblijven, des te groter is de kans dat ze contact met je opnemen of je in gedachten houden tot ze je daadwerkelijk nodig hebben. Het geeft ook geloofwaardigheid aan je bedrijf. En dat kan je lokale relevantie geven door te bloggen over de lokale gemeenschapsissues die op enige wijze gerelateerd zijn aan je bedrijf. Het is niet altijd even gemakkelijk om het regelmaat te bloggen, maar na verloop van tijd gaat het zeker haar vrucht afwerpen. Hetzelfde geldt ook voor mij. Zo had ik voor de eerste blogposts en podcasts slechts twee lezers respectievelijk mijn broer en mijn vader. Nu inmiddels drie jaar later zijn het duizenden per maand, zowel lezers op de site als luisteraars naar de podcast. Zoek je nog wat originele ideeën die ook links aantrekken? Ik geef hier een paar, want lijstjes doen het nog steeds goed op internet. 7, 10, 15, 25 of meer tips en trucs op je vakgebied. De 10 mythen van je vakgebied. De X-specialisten op jouw vakgebied. Etcetera, etcetera. Ga gewoon top X-lijstjes publiceren. Zorg ervoor dat ze zinnig zijn, relevant, interessant, educatief of uitdagend. Daarmee vergroot je de kans dat anderen naar jouw lijstjes gaan linken. Om je links te verkrijgen is het belangrijk je blogposts en top X lijsten via de sociale media onder de aandacht van je publiek te krijgen. Denk eraan dat goed beeldmateriaal kan helpen om meer kijkers naar je artikel te trekken, waarmee je de kans op links nog verder vergroot. En dan perssites, perswebsites, die hebben veel autoriteit en die stralen vertrouwen uit, niet alleen naar mensen, maar dat geldt ook voor de zoekmachines. Het is niet gemakkelijk een link op een site of een mediasite te krijgen, dus als je die wel weet te krijgen, dan is dat een teken dat je iets bijzonders hebt te bieden. Ook in jouw stad of directe omgeving zijn voldoende lokale nieuwsorganisaties of radio- en tv-stations. Gebruik deze media om links met een hoge mate van autoriteit te krijgen om je business een boost te geven. Onderzoek je lokale kranten, weekbladen, surfertjes, bloggers, journalisten en dergelijke. Begin ze te volgen op de sociale media zoals Twitter, LinkedIn, hun websites, etc. En reageer ook eens op artikelen zonder meteen iets te willen verkopen. Heb je iets nieuwswaardigs te melden, onthoud dat de media altijd op zoek zijn naar interessante topics voor hun publicaties en uitzendingen. Als je op dat moment een goede lijst van contacten hebt, kun je die snel op de hoogte brengen. En kijk ook eens rondom je eigen Twittervolgers of Facebookfans. Mogelijk zitten daar mediatijgers tussen die jou en je bedrijf extra op de online kaart kunnen plaatsen. Ook kun je persberichten posten. Je doel is dan niet om direct backlinks vanaf de nieuwsites of de persberichten sites te krijgen, maar indirect... Door sites die het nieuwsbericht oppikken, over je schrijven en wel een link naar je website vermelden. En dan nog een tip, of het nu een online tool is, een fysiek apparaat, een programma, een doe-het-zelf-project of iets anders, het maakt niet uit. Als je dat documenteert en online publiceert, kan dit vaak veel links aantrekken. Doe een case study naar een bepaald probleem of iets dergelijks. Mensen houden van praktijkvoorbeelden en getallen. Je zou zelfs met een van je klanten kunnen samenwerken om zo'n grote publiek te bereiken. En deel je eigen kennis over je product, dienstverlening of industrie. Of maak activiteitenboeken of werkboeken, zoals bijvoorbeeld goochelaar Arnoud Agricola maakt, om niet alleen links naar zijn site te krijgen, maar ook nog eens om boekingen binnen te halen. Dan een tip waar je misschien niet zo snel op zou komen: er zijn namelijk talloze sites voor kortingscodes. Zoek op Google maar eens op het trefwoord kortingscode en je vindt ze te kust en te keur. Ja, ik zie bijvoorbeeld niet een tandarts- een bon met 10% korting op uw eerstvolgende wortelkanaalbehandeling uitbrengen dus is het wellicht niet voor elke ondernemer geschikt, maar wees creatief. Zo zou de tandarts wel een code voor 5% korting op tandenbleken kunnen uitgeven om daarmee links naar de website te verkrijgen. Even een praktische tip. Een groot deel van de kortingscode en kortingsbonnen websites zijn affiliate sites. Daar hoef je dus niet proberen je aan te melden. Maar als je wat beter zoekt, dan vind je ook allerhande sites die zelfs do-follow links naar de websites van de kortingverlenende bedrijven hebben. En dat zijn nu net de websites waar je naar op zoek bent om link geplaatst te krijgen. Ja, en als je een programma of online dienstverlening hebt, een product verkoopt, consultancy verleent of wat dan ook maar verkoopt, dan kun je dat eenvoudig omzetten in één of meer backlinks van hoge kwaliteit. Hoe? Door het gratis aan bloggers aan te bieden om te reviewen. Dat doe je als volgt. Vind bloggers en podcasters in jouw vakgebied of jouw niche die mogelijk geïnteresseerd zijn in wat jij te bieden hebt. Zo krijg je een lijst met daarop mensen van de meest uiteenlopende plamage... variërend van YouTubers, dus vloggers... ...professionele bloggers, hippiebloggers, foodbloggers, mommybloggers en wat iets meer zijn. Filter eventuele grote sites of nieuwsites eruit... ...en stuur de overgebleven bloggers een mailtje... ...waarin je hen vraagt of ze bereid zijn erover te bloggen of te reviewen. Denk erom dat je niet om een link vraagt... ...want dat mag niet volgens de richtlijnen van Google en andere zoekmachines. Stuur je product... En laat hen bepalen of ze er iets over willen melden op hun blog of in hun podcast. En vraag ze dan ook nog of ze een korte versie van hun review op een reviewsite willen plaatsen en dan sla je twee vliegen in één klap. Achteraf links verkrijgen kan ook interessant zijn. Ga op zoek waar je bedrijfsnaam allemaal online wordt vermeld, maar waarbij geen link naar je website staat. Wees proactief en stuur de auteur, webmaster of blogger een berichtje of ze naar je site kunnen linken. Heel simpel, maar heel krachtig. Vaak is een simpele reminder voldoende om de auteur in kwestie een link te laten aanbrengen. Want omdat ze je vermelden is de kans groot dat ze je bedrijf, product of dienstverlening waarderen. Althans, ik ga er even vanuit dat het geen negatieve recensie is. Maar ook als je daarvan een doelvolle link kunt krijgen, kan dat je verder helpen. Je kunt natuurlijk zoeken in Google, maar ook is het raadzaam om Google Alerts, Mention en Talkwalker te gebruiken om een mailtje te krijgen als er iemand ergens op internet je bedrijfsnaam vermeldt. Een hele geniepige. Bedrijven die failliet gaan of ophouden te bestaan, kunnen een fantastische kans voor links bieden. Vooral e-commerce sites kunnen hier relatief gemakkelijk gebruik van maken. Gebruik wederom Google Alerts, mention of Talkwalker voor het in de gaten houden van faillissementen van bedrijven die dezelfde producten of diensten, verko diensten verkopen als jij. Ook kun je op Google zoeken naar dit soort vermeldingen door je bedrijfstak, product of dienstverlening in te typen, in combinatie met zoektermen als faillissement curator en dergelijke. Achterhaal de URL van het te gegaande bedrijf. En gebruik Ahrefs, Open Site Explorer of Majestic om de backlinks naar deze sites te achterhalen. Benader de sites die naar het failliete bedrijf linken met een nette mail waarin je vertelt dat de vermelde link niet meer werkt, maar dat ze wellicht kunnen linken naar jouw site omdat jij vrijwel hetzelfde biedt. Ik zei het al, hij is geniepig. En een beetje voortbordurend op de vorige manier kun je ook op zoek gaan naar bedrijven die bepaalde producten of diensten simpelweg niet meer leveren. Vraag of zij een link naar jouw website willen plaatsen of zoek de links op die naar de website van het bedrijf of de specifieke pagina verwijzen van het product of de dienst die niet meer wordt geleverd. Benader vervolgens de webmasters van de sites waar die backlinks op staan op een soortgelijke manier als ik zojuist vertelde. Vermeld ook je links overal. Ja, wellicht niet letterlijk overal, maar zet de URL in je uh, e-mailhandtekening, in je nieuwsbrief. Plaats hem bij al je social media profielen en zet hem ook in de omschrijvingen de bij je YouTube video's. Verifieer je YouTube kanaal om te mogen linken naar je website met behulp van annotaties en infokaarten. En reageer ook in zo'n blogartikelen van anderen, want daar kun je ook vaak een URL bij vermelden. Doe dat altijd, maar pas op dat je niet gaat spammen. Zorg ervoor dat je reactie waarde heeft en iets bijdraagt. Vertel ook gewoon mensen over je site, je producten en je dienstverlening. Ook dat kan links creëren. Ik heb het vorige week wel over en, en ook vandaag over doofollow links gehad. Natuurlijk wil je daar zoveel mogelijk van hebben om je site hogerop te krijgen in de zoekresultaten wist je dat nofollow links ook interessant kunnen zijn? Die tellen weliswaar niet mee voor je rankings, maar ze kunnen indirect wel helpen om hogerop te komen in de rankings. Laat ik je uitleggen hoe dat kan. Stel je voor dat in een artikel op CNN.com of een andere site met enorme aantallen bezoekers naar een pagina op jouw site wordt gelinkt met een nofollow link. Dat trekt in elk geval veel bezoekers naar jouw webpagina en mogelijk ook de rest van je site. En dat verkeer is een signaal voor Google dat jouw content interessant is en dus kan daardoor je ranking stijgen. Aan de andere kant is de kans ook groot dat andere websites naar jouw webpagina gaan linken, omdat CNN er in dit geval ook naar linkt. En een aantal van die links zullen dan ook zeker do-follow zijn. Nu snap ik wel dat je niet zo snel vermeldt wordt op een site als die van CNN, maar je snapt het idee. Een no-follow link op een site die veel verkeer trekt, kan indirect dus toch voor do-follow backlinks zorgen. Ik heb je in de podcast van vorige week en die van vandaag een groot aantal legitieme manieren gegeven om links naar je site te krijgen. Wat vond je ervan?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 Abonneer je op de podcast, zodat je altijd meteen de nieuwste uitzending krijgt voorgeschoteld. En neem je voor deze week tenminste één andere persoon over de podcast te vertellen. Dat kan een vriendin zijn, een vriend, een zakenrelatie, een collega, je vrouw, je, je man, maakt niet uit. Vertel gewoon één persoon over de podcast. Oh, en nu het vanaf deze week ook daadwerkelijk kan, pas jij nu meteen even een recensie op plus.google.com slash plusreputatiecoachingnl. Dat zou ik ontzettend leuk vinden, alvast bedankt.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 Denk even aan die, aan die recensie, die review op Google+. Plus.google.com slash plusreputatiecoachingnl. Hey, bedankt. Doei. Tot volgende week.